Gevaarlijke thee. Een hoorspel in zes delen van Lester Powell. Vertaling Jan Hardenberg. Eerste deel.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 Volgens uw paspoort bent u particulier detective. Dat klopt, ik ben in Toronto geweest als getuige in een rechtszaak. Ja. En uh, wie is die dame? Dat is juffrouw McNamara, mijn secretaresse. Oh, dan bent u een geslaagde detective. <laughs> hij is in ieder geval als smokkelaar niet geslaagd. Ik heb hem nog gezegd dat hij die camera aan moest geven. Welke camera? Nou, die in die tas zit. Maak het eens open, Rowan. Ja. Hij deed de tas open en keek erin. Daarna hield hij monders te boven. In plaats van de camera en de drie overhemden die erin zaten... toen ik hem voor de laatste keer had gezien... viel er een stuk of tien, twaalf stapeltjes boempeljetten op tafel. Nou, Jochie. Dat is dan je camera. Tel het. En Odell, wat heeft dit te betekenen? Ik weet het niet.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 Nee, tenzij ze hier een film aan het opnemen zijn. Wat bedoelt u? Ik geloof dat hij probeert u een complimentje te maken, juffrouw Elland. Hij bedoelt dat u meer lijkt op een filmster dan op een advocaat. Ik ben op dat soort complimentjes niet gesteld, meneer O'Dell. Als u wilt dat ik u help, blijft u dan zake. Het spijt me. Grapjes en dan vooral grapjes die naar het Vulgare negen maken me meestal erg boos. Het is misschien wel goed als u dat maar meteen weet. Nou, het spijt me, juffrouw Elland... Maar ik ben nogal nerveus geworden van deze hele geschiedenis. In orde. Ik aanvaard u voor onschuldigingen. Nou, het is misschien maar beter dat ik u meteen vertel... dat u nog dieper in de soep zit, zoals u dat zelf zegt, dan u wel beseft. Nou, het is een hele tro... Dat is schokkend, je van Ik ben toevallig vandaag in Yagaya omdat ik lid ben van de regeringscommissie in zaken verboden narcotica...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 Kunt u zich voorstellen wat u daarvan zeggen zal? Ik kan dat best. Bucel zal u zeggen is dat niet een klein beetje te fantastisch. Odell die zo precies op orde lijkt. Dezelfde idealen, dezelfde tas van dezelfde leeftijd, lichaamsbouw en haarkleur... ...en dan nog rijdt dit in precies dezelfde wagen waarvan de nummer worden. Maar één cijfer schelen. Ja. En dan Odell die uitgerekend naast de bank stond, die was uitgezocht om de heroïne over te geven... Uzelf zal je zeggen, je verwacht er zeker niet in ernst dat ik dat allemaal geloof. Het doet er niet toe, het is zo oh. gebeurd. Ja, tenzij uw chef gelooft dat Odell werkelijk Pieter Orrin is. Nee, dat kan niet. Orrin zit in Detroit opgesloten. Oh, hemel zijn dank. Ik heb u dat alleen maar duidelijk gemaakt, meneer Odell, om u te laten zien hoe makkelijk het is om u vast te houden. Ja, maar waarom zou u dat doen? Dat weet ik niet helemaal zeker.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 ...en liet ondertussen geen oog van ons af. Ten slotte leunde hij achterover in zijn stoel... ...stak een sigaret op en zei... ...slecht weertje. Oh, zeg maar weer. Het weer breekt durfde ook niet. Heel slecht. Dat is dan niet zo best, hè? Goed in of ver. En Montreal? Hoe rijden jullie? En langs het meer via Kingston. Nou, dan krijgen jullie moeilijkheden, hoor. Oh, moeilijkheden. Dat is een leuke afwisseling. Oh, misschien kan ik u wel helpen. Ja. Uh, heb u er bezwaar tegen dat ik, uh, ik er even bij kom zitten? Ik heb hier niemand anders om mee te praten? Nee, we gaan u gaan. Zo, ja. so, ja. ik uh, ben Phil Ken Emmen. er ja, met uw kennis te maken. Ik heet Pieter Orren en dit is Heather. Maxis. ik? Ik doe mijn camera's. Ja, groothandel hoor. Interessant vak. Oh, en uh, hoe gaan de zaken? Maar ja, wel, mag niet mogen. Ja. We zijn hier lang genoeg geweest om te zien dat camera's in Canada erg in terecht zijn. Zal ik u eens wat zeggen? Ik ben geen Canadees. Ik ben geboren in het graafschap Wicklow. In Ierland ligt dat. Ben je zeven jaar geleden gekomen? Ik heb helemaal geen accent meer. Ja, dat heb ik gemerkt. Nou, als u naar Montreal gaat, dan kunt u het beste via Ottawa rijden. Weg 7 en daarna 15. Dus wel een beetje om, maar in tijd scheldt het niet zoveel. Ah.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 Vlak voor Ottawa aan deze kant, in Edward Corner. Kunt u dat onthouden? Ja. Mm. Motel, de zwarte kat, Edward Corner. Mm. Ik logeer er altijd zelf als ik in die buurt werk. Moet u maar zeggen dat Phil Canemmen u gestuurd heeft, dan uh, zorgen ze extra goed voor u. Oh, nou, dat is uh, erg vriendelijk van u. Uh, bedankt. Ook ik zeggen. Nou, ik uh, moet weer eens verder. Was leuk u te ontmoeten. <laughs> Misschien loop ik u in Montreal weer eens tegen het lijf. Ja, dat is best mogelijk. De wereld is maar klein. Uh, zeg, uh, meneer Canemmen. Ja. Yeah. Was u kort geleden soms in Niagara? Nou, en of. Vanmorgen ben ik er nog geweest. Ah. En gisteren? gisteren ook, ja. Oh, ik probeerde daar een lekker zaakje af te sluiten. En is dat gelukt? Nee, helemaal niet. Ja, ja, zo is het leven. We vallen en opstaan. Soms vallen, <lacht> soms, vallen soms staan. <lacht> <lacht> nou, ik vond het leuk u uh, op moeten hebben. Ja. Ja. Goed reis, meneer Kern. Zeg. Zou dat een contactman geweest zijn? Ik ja, weet het niet. Bucel verwachtte niet dat er voor wel iets gebeuren zou. Ja, maar Bucel heeft er geen notie van hoe die bende eigenlijk werkt. Ja. Als dat wel zo was, dan zouden wij hier nu niet zitten... koffie drinken in een gezelschap van drie pond heroïne. Oh, zeg, Odel, wat is heroïne hmm. nou eigenlijk? Een opiumderivaat, het voorstadium van morfine. Hmm. En de heer Kenemmen uit het graafschap Wicklo zag die tas...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 Ja, ja. Al dat ingewikkelde geïntrigeer.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 Wakker ziet het er hier niet uit, hè? Oh kom nou. Het is twee uur in de nacht. En Edwards Corners inwonersaantal bedraagt precies 501. en eend. Wacht, wacht, wacht. Hier, hier is een bel. Voor de nachtportier staat erbij. Nou, nou laten we hopen dat het geen uh, zware slaper is. Oh, ik ben zo moe, hè? En ik ben blind. Dat rijden in die sneeuw... Mm -hmm. Uh, is dit het motel de Zwarte Kat? Ja, komt u binnen. Ah, fijn. Ah, Dank u. Phil Canennen heeft ons hierheen gestuurd. Ah, uh, die Phil. <laughs> Hoe is het met hem? Nou, een beetje de put. Een zaakje in Niagara. Mis ging. Jammer, jammer. Daar had hij eens over. U wilt zeker een cabine voor vannacht, niet? Ja. Ja.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 Mm. Heather McPara mm. Is het alleen voor vannacht? Ja, alleen voor vannacht. Dat wordt dan 10 dollar, 5 dollar per cabine. We hebben een redelijke prijs hier. Oh, mm. Dank u. Wilt u mij dan maar volgen? Fijn. Dank u. Zeg, wat ik graag wilde. Is het goed dat ik mijn wagen hier laat gaan? Natuurlijk, hij staat niemand in de weg. Nou, ik zou zo zeggen dat deze cabine voor de dame is, nummer drie. Oh, nou dat ziet er keurig uit. rusten dan maar. Ja. Oh, Odell, ja. heb jij slaapbel bij je? Oh, nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht eventjes. Uh, dit is één van die nachten dat je er geen nodig hebt. Oh. Kijk er gewoon uit. Ja hoor, welterusten. Welterusten, hè?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 Ik verwensde mezelf, trok een jas aan en ging naar buiten. Ik rende naar cabine 3. Wie is daar! was zo open! Ja, een ogenblikje. Wat is er nou in eenmaal aan de hand? We zijn de heroïnekleid. Dat is niet zo. Waar is het dan? Ik heb het hier binnen. Ik hey. heb het aan meegegeven vlak voordat we uitstapten. Weet je dat niet meer? Weet je dat zeker? Ik herinner me er niets meer van. Kom dan binnen en kijk zelf. Nou. Ja, daar ligt het, op het bagagerek. Ik word geloof ik knettergek. Jij bent oververmoeid, dat is alles. Als je bijhondjes goed geslapen hebt, ben ik er helemaal in orde. Ja, ja. Nou ja, ik toch ben, kan ik net zo goed even controleren of het er nog in zit. Het zit erin. Ah. Ik heb ernaar gekeken vlak voordat ik naar bed ja, ging. Ja, maar je kan nooit. Wat was dat? Tenzij mijn herinnering aan de oorlog mij valselijk hebben voorgelicht, was dit een bom. Ja, maar wel verschrikkelijk dichtbij. De hele kamer schudde verschrikkelijk dichtbij kom eens kijken zie je dat oh, een van de cabines staat in brand ja en weet je welke die van jou nummer 37 precies nou wordt het zaakje werkelijkheid Hada. iemand heeft er net geprobeerd me op te blazen